Niet altijd zo uitziet als vandaag. Uh, er hangt overal kunst om je heen. En dat is een uh, expositie van uh, Alice Engel. Dat is een uh, lokale kunstenares. Uh, kleurrijk, zoals je kunt zien. Uh, ik, ik verwacht, maar dat weet ik niet zeker. Maar dat dus, er zal vast ook nog een keer langskomen om er van alles over te vertellen. We doen ongeveer één keer per jaar Dan hebben we zo'n uh, zo kunstexpositie. En uh, proberen we proberen dat vaak ook met uh, lokale kunstenaars te doen. En uh, dit hangt in elk geval... Tot aan pazen, pazen, dus voor Pazen is het weer weg, dus de komende vijf, zes weken zal de kunst uh, in de kerk blijven hangen. Dus neem ook straks na afloop van de dienst uh, gerust je kopje koffie even mee en uh, de kerk in en kijk even rustig rond ja, wat er allemaal voor uh, moois hangt. Trouwens, of het mooi is, dat is altijd aan jijzelf natuurlijk, hè? Dus, uh, maar dat even terzijde. Even iets anders, ik ben even benieuwd... Uh, Ik, uh, ik, ik zat de, de dienst voor te bereiden en uh, nou ja, er schoot uh, iets door mijn hoofd en ik denk iets wat we allemaal wel herkennen. Zo'n moment dat je aan het eind van de dag vaak, uh, dat je blij bent dat je thuis bent, uh, misschien net aan tafel schuift om uh, te gaan eten en, uh, en dan gaat de deurbel. En uh, dan ben ik even benieuwd hoeveel van de mensen die hier dan in de zaal zitten dan zin heeft om open te gaan doen voor... Iemand van Eneco, de collectant, iemand die van mij apart een stofzuiger wil verkopen of iets dergelijks. Je herkent dat wel, toch? Dat gewoon, ja, daar zit je eigenlijk niet op te wachten, toch? Laten we eerlijk zijn. Je bent eigenlijk blij dat je thuis bent en even alleen aan jezelf hebt. Of misschien niet eens alleen aan jezelf, want je hebt ook nog allemaal kinderen aan tafel en die willen niet eten. En dan de bel, weet je wel. Dat moment is niet fijn, toch? Weet je wel. En... Uh, wat mij opvalt is dat, uh, dit, ja, volgens mij is er heel veel herkenning nu al merkbaar in de zaal. Maar mensen gaan soms ook een stapje verder. Die denken, well, ik wil dat moment gewoon helemaal niet meer hebben. Dus ik zet uh, de bel uit. Weet je? Dan, uh, en uh, we doen gewoon het gordijn dicht. En dan, hè, dan uh, doen we gewoon net alsof we er niet zijn. Weer een andere keuze. En daar heb ik een plaatje voor. Misschien ken je deze wel. Ook heel mooie, zeg maar, dat die laatste zinnetje van probeer het maar bij de buren. Ik ben er vanaf, maar, uh, hup, weet je, gaan we naar de buren. Uh, en, en, en nog een overtreffende trap hiervan die had ik gevonden en dat was deze. Die vond ik ook wel grappig. <lacht> ik ben benieuwd hoe snel we rijk worden met uh, met dit soort uh, grappen. Uh, Maar ik, ik weet dus zeker dat jullie dit allemaal herkennen. Je zit er gewoon heel vaak dus niet op te wachten. En, en al is het een, een vriendelijke collectante wil je misschien ook best nog wel wat geven. Het is ook echt niet per se alleen maar onwil, maar het komt altijd zo beroerd uit. En, uh, um, en, en toen had ik vervolgens het ja, thema van vandaag in gedachten. En het gaat over de barmhartige Samaritaan. Misschien ken je het verhaal nog niet, dan zul je aan het eind van de dienst je daar veel meer over geleerd hebben. Maar ik denk dat veel mensen het verhaal ongeveer kennen. Of misschien zelfs wel heel goed. Um, er er ja, wordt iemand aangetroffen, in elkaar geslagen en um, er ziet er allemaal beroerd uit. Een, een beetje vervelende situatie. En je bent zelf op reis, je loopt er langs. Komt dat goed uit? Nee, ja, dat komt eigenlijk niet goed uit. Maar kun je die man nou laten liggen? Nou, dat is misschien even een, een, een wat grote vraag. Maar ik dacht... Ik dacht ook, we kunnen soms heel veel woorden gebruiken over hè, wat we allemaal van plan zijn... ...of hoe goed we in het leven willen staan. We kunnen ook hele grote daden tonen door te laten zien van wat we allemaal aan... ja ...hoe we dan ook een goed christen zijn of een goede buurman of een goede ja, uh, vriend, vriendin. Maar dat kan soms ook, dacht ik, wel eens een beetje afstompen. Het kan ook misschien wel te groot zijn qua woorden en te groot qua daden. En want wat die barmhartige Samaritaan doet... Die Die, die doet heel veel voor die man die die aantreft op de, op de grond. Maar ja, misschien denk jij wel van jezelf. Misschien ja is dat ook wel... Ja, zo ben ik niet. Ik ben misschien wat veel bescheidener. Toen dacht ik, wat nou als het allemaal heel echt mini-mini klein maken. Dus de volgende keer dat er aangebeld wordt bij jou. Dat jij gewoon open doet. En dat je echt je allerbest doet. Om eigenlijk de liefde van Jezus te laten zien. Dat je het ziet als een kans om even aardig te zijn tegen iemand. En... Misschien moet je het niet overdrijven. Niet dat je zo meteen aan het eind van het jaar 25 stofzuigers tegen de muur hebt staan. Ik wil niet zeggen dat je dus maar alles moet geven en overal een abonnement op moet nemen. Maar het kan misschien wel zo zijn dat elke keer als jij de deurklink pakt om open te doen. dat je gewoon even je voornemen hebt. Zeg maar van: ik wil nu eigenlijk, dat is mijn daad van liefde. Ik wil gewoon even vriendelijk zijn naar degene tegenover me zo meteen. En als je dan iets geeft of iets koopt of niet. Je kunt hem altijd daarna weer een fijne dag wensen en hem een gevoel geven dat hij er ook mag zijn. Dus ik dacht, nou, misschien is dat alvast even om iets over na te denken. Pas denk ik zo meteen heel goed in het thema. We gaan daar er veel verder over praten. Marten gaat er van alles over zeggen. Dus uh, kijk daar er zelf ook naar uit. We hebben muziek van uh, Jarno en Charles. Susanne uh, is er wel, maar die uh, houdt vandaag haar mond is niet zo goed bij stem of slecht bij stem zelf, geloof ik. Dus nou, ik hoop dat, dat gauw herstelt. Maar met z'n tweeën gaat het helemaal goed komen, heb ik gehoord. Um, nou. Al veel, <laughs> nou, daar gaan we voor bidden dan. En, uh, <laughs> want dat wilde ik ook gaan doen. Uh, ben je gewend om te bidden, bid met me mee. En anders mag je luisteren naar de woorden die ik spreek. Lieve Heer en uh, Vader in de hemel. Dank u wel dat u ons samenbrengt. Dank u wel voor dit moment waar we even de tijd stilzetten om bij u te zijn. En uh, heer, laat het ook een moment zijn dat we u mogen ervaren. Dat als we hier zijn en luisteren, of als we hier zijn en zingen, eh, of als we hier zijn en kijken... ...dat we iets mogen zien, of horen, of voelen van wie u bent. Wilt u zo heel dicht bij ons zijn? en Wilt u uh, ja, ons hart aanraken? Uh, dat we het gevoel krijgen dat we u vandaag een beetje beter leren kennen... Of ...dat we ervaren dat we u zo nodig hebben, dat u er voor ons wilt zijn. Ja, want dat is uh, de God die u bent. U bent niet een God van heel ver weg... Uh, maar u bent een God van heel dichtbij, heer. u heeft uw Zoon Jezus naar de aarde gestuurd, die heeft, heeft hier rondgelopen, die was aan te raken. Maar de belofte is ook, heer, dat u uh, elke dag er weer bent en elke dag dicht bij ons bent. Wilt u daarom ook vandaag, op dit moment, dicht bij ons zijn? Wilt u uh, zo een fijne samenkomst laten zijn? Of we nou in de kerk zijn, of straks als de kinderen de dienst uitgaan, geef dat we allemaal iets van u mogen ervaren. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Mag ik aan jullie uh, het podium verder uh, geven? Dat mag. Goedemorgen, allemaal. Um, we gaan uh, met elkaar zingen. En uh, het eerste lied is: Wij komen hier voor één doel, dat bent u. Dat is een fijne uh, opening. Um, er zit in het liedje ook een bridge. Uh, waarin we. OOO heet dat zingen. Daar gaan we aan tot, tot iedereen echt hard mee zingt, zeg maar. Dus, dus uh, een beetje. Ja. Yeah. We gaan gewoon door tot, tot iedereen het gehoord. Laten we gaan staan. Wij zijn gekomen voor een ontmoeting met u. Wij verlangen met heel ons hart naar meer van U. Wat geweldig dat U hier bent, Heer, ons loflied is Uw troon. Heel ons wezen is alleen op U gericht. Door de noom van Uw genade mogen wij als kinderen zijn. Daarom vieren wij het leven in uw lief. Hier wij zingen en aanbidden om uw goedheid en uw trouw. Onze dank en onze liefde zijn voor u. En er is geen andere reden waarom wij hier samen zijn. Wij komen hier voor één doel, dat bent u. Willem, mag hij iets harder? Nog een keer. Wij zijn gekomen voor een ontmoeting met u. En wij verlangen met heel hart naar meer van u. Wat geweldig dat u hier bent, Heer ons lovlied is zuiver trouw. Heel wezen is alleen op u gericht. Voor de trouw van uw genade mogen wij als kinderen zijn.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 Het volgende lied is het kinderlied. En dat gaat over uh, het goede doen. Zoals uh, Ron ook al even de dienst begon. En dat we daar de Heilige Geest voor hebben gekregen die ons helpt om steeds meer het goede te doen. Dus dat gaan we nu spelen als Charles al zover is. Kan ik op de monitor ongeveer twee keer zo hard? Beter. Oh. Liefde, blijdschap, vrede, goedheid en ook trouw. Wil de Heer je leiden door de Heilige Geest in jou? Het is vaak moeilijk om goed te doen en echt voor goed te leven. Daarom heeft de Heer als hulp voor ons zijn Heilige Geest gegeven. Liefde, blijdschap, vrede, goedheid en ook trouw. Wil de Heer je leren door de Heilige Geest in jou. Waar je ook bent of wat je ook doet, Hij wil je steeds meer leren. Om door je hele doen en laten heen de Vader te vereren. Een liefde, blijdschap, vrede, goedheid en ook trouw. We wilden hier je leren door de Heilige Geest in jou. Wanneer Gods Geest je leven leidt, dan zul je pas gaan merken dat zijn aanwezigheid je vrede geeft en altijd zal versterken. Liefde, blijdschap, vrede, goedheid en ook trouw. Wil de hier je leren door de Heilige Geest in jou. Door de Heilige Geest in jou. Door de Heilige Geest in jou. Maar ga zitten. Ja, want dit is het moment dat er uh, een aantal kinderen naar hun eigen programma mogen. Er zijn twee kinderprogramma's vanochtend. We hebben de uh, Kruimels, de Veenaard Kruimels. Dat zijn de kinderen uh, van 0 tot 4 jaar. Zij worden achter in de kerk worden zij opgevangen en ze gaan mee met Ilse. Daar. En uh, dan hebben we de kids. En dat zijn de kinderen grofweg van groep 1 tot en met groep 4... Um, en die gaan mee met Katinka en met Arwin. Arwin, wat ben je? Ah, daarachter. Hartstikke goed. Um, nou, de kinderen mogen rustig de zaal verlaten en dan wachten wij tot het wat rustiger wordt. En dan gaan we nog uh, samen twee liederen zingen. We gaan samen nog, uh, nog zingen. En uh, het volgende lied gaat over uh, Jezus die ons het voorbeeld heeft gegeven om het goede te doen, de ander te dienen. Daarover gaat dit, uh, dit lied. Als je wil gaan staan, dan mag je staan. Hij kwam bij ons heel gewoon, de zoon van God als mensen Hij diende ons als een knaap. Hij heeft zijn leven afgelegd. Zie onze God. De koningne, hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen, iedere gedragen door zijn liefde en kracht. En in de tuin van de pijn. Verkoos Hij als een lam te zijn, verschut door angst en verdriet. Maar toch zei Hij uw wilgeschied, zie onze God, de Koninkrijk. Hij heeft zijn leven afgelegd, zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefde en kracht. de bonden zo die de hand die at en hemels gehefte hand die hem sloot de man die onze zonden droeg zie onze god De koning knijpt, hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag. Gedragen door zijn liefde en kracht. Wij willen worden als hij. Elk anders lasten dragen wij. Wie is er nederig en klein? Die zou bij ons de grootste zijn. Zie onze God, de Koninkrijk. Hij heeft zijn leven af. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefde en bracht. De regel, uh, zie je de wonden zo diep, de hand die aard en hemel schiep. Uh, vind ik een hele mooie, dat laat zien uh, wat Jezus voor ons gedaan heeft, dat hij... De God die alles heeft gemaakt voor ons is gestorven. Daarover gaat ook het, het volgende lied. everyone needs compassion love that's never failing let mercy fall on me everyone needs forgiveness the kindness of a savior The hope of a nation Savior, He can move the mountain, my God is mighty to save, He is mighty to save, forever author of salvation, He rose and conquered the grave, Jesus conquered the grave. Take me as you find me, all my fears and failures, feel my life again. I give my life to follow, everything I believe in, now I surrender.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 Of the risen King Jesus shine your light and let the whole world see We sing in for the glory of the risen King Savior He can move the mountain My God is mighty to sing He is mighty to sing. Forever, author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. You <laughs> Ja, mooie liederen, dank jullie wel. Ik, uh, ik had het voor de dienst heel eventjes over uh, Goede Vrijdag. Dan gaat langzaam al, uh, gaan we die kant op. Hè. We gaan uh, de vaste tijd in, zogezegd. Mochten er mensen daaraan meedoen. Um, en dat eindigt dan zo'n beetje met zo'n zo ja, zo heel zwaar beladen dag. Hè, met uh, Goede Vrijdag. En uh, dit waren eigenlijk twee liederen die daar ook wel heel erg bij passen, dacht ik. Dus we gelijk ook weer een beetje geïnspireerd misschien voor dan. Um, en tegelijkertijd denk ik dan ook weer van... ja. We moeten dan altijd gauw paas ook weer in gedachten houden. Hè? Dus we ergens zeggen, Jezus is dood gegaan, maar hij heeft het graf overwonnen. Dat, dat is de laatste zin, dat is, uh, dat is een mooi, hoopvol iets. Um, maar voordat het zover was, voordat Jezus uh, aan het kruis ging... Uh, heeft hij dus heel wat jaren heeft hij, uh, op aarde rondgelopen. En er is een, uh, een, uh, een volgeling, een, uh, een vriend van hem, Lucas, die heeft heel wat verhalen opgeschreven... Uh, zo ook dit verhaal wat ik met jullie wil lezen. Dat is uh, uit het uh, hoofdstuk 10 van het boek van Lucas, En we lezen daar dus over de barmhartige Samaritaan. Uh, het verhaal van Jezus. Uh, we lezen vanaf vers 25 uh, tot en met 42. En ik lees uit de nieuwe Bijbelvertaling. Je kunt met me meelezen op het scherm. Er kwam een wetgeleerde die hem, dat is Jezus, die Jezus dus op de proef wilde stellen. Hij vroeg... Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde: Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? En de wetgeleerde antwoordde: Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. Nou, u hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doe dat en u zult eeuwig leven en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus, wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een lefiet langs. Maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hen op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij twee denarii, dat zijn zilverstukken, aan de eigenaar en zei, Zorg voor hem en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers. De wetgeleerde zei, de man die medelijden met hem heeft getoond. En toen zei Jezus tegen hem, doe dat dan voortaan net zo. Nou, tot zover uit Lucas. Martin. Zo, goedemorgen allemaal. Is maar eens even een slokje water. Ja, over de barmhartige Samaritaan gaat het uh, vanmorgen. En het is ook aangekondigd, deze dienst, als uh, met het thema Geen Woorden, Maar Daden. Geen Woorden, Maar Daden. Dat hangt met elkaar samen. Geen Woorden, Maar Daden en die barmhartige Samaritaan. Waar denk jij aan bij Geen Woorden, Maar Daden? Feyenoord. Was hij al in beeld? Of niet? Oh, iedereen denkt Feyenoord. Oké. Okay. had ik niet verwacht. Ik denk, er zitten allemaal Ajaxite in de zaal hier. Het is grappig. Want ik denk zelf ook direct aan Feyenoord. Ik heb een vriend die is voor Feyenoord. En dan denk ik direct aan die Feyenoorders. Die staan te zingen hand in hand. Kameraden, hand in hand. Nou, laten we het niet gaan zingen. Um, geen woorden, maar daden. Dat is het eerste... Waar jullie dus ook al moeten denken kennelijk. Geen woorden maar daden. Dat klinkt best wel uh, breed tegenwoordig. En je hoort ook wel eens voetbaltrainers zeggen. Uh, ze moeten hun voeten laten spreken. Niet praten. Maar er moeten, er moeten resultaten geboekt worden. Je moet het laten zien op het veld. Daar moet je het doen. Je kunt ook denken bij geen woorden maar daden aan de klimaatjongeren. Die laatste straat op gingen om uh, te spijbelen. Geen woorden maar daden. Je, we, er moet dat gebeuren aan het klimaat. Er moet iets Gebeuren nu. Ik zag dat er komen straks weer verkiezingen aan voor de provinciale staten. Mark Rutte die zegt, die was zijn leus begonnen met kies voor doeners, niet voor schreeuwers. Nou, misschien is het ook uh, de klacht die naar de politiek natuurlijk ook vaak komt, dat er veel wordt gepraat, maar niet wordt gedaan. Denk aan Groningen, veel gepraat in Den Haag, maar er gebeurt niets. Misschien dat daar iets achter zit. Er moet wat gebeuren. Niet alleen maar mooi gepraat, woorden, woorden, maar ook daden. Het verwijt kan ook naar de kerk gaan. Um, er wordt veel gepraat. Ik ben nu ook aan het praten, aan het preken, aan het praten, praten. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk? Wat doen mensen nou? Ook de misbruiktop in de katholieke kerk is natuurlijk ook zo'n moment. Dat mensen zeggen ja, woorden van veroordeling, alleen maar praten, dat is niet meer genoeg. Er moet echt iets gebeuren nu. Nou, Jezus gaat ook om met mensen die zich afvragen, wat moet ik nou doen? En die wetgeleerde komt dus naar hem toe en die vraagt hem, of die stelt hem eigenlijk op de proef, staat er, En die vraagt hem, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? En er staat al, hij stelt hem op de proef. Die wetgeleerde komt niet echt naar hem toe om informatie te vragen. Die komt eigenlijk naar hem toe om hem onderuit te halen. Om ervoor te zorgen dat hij iets zegt... waardoor die in de problemen komt, waardoor die aangeklaagd kan worden. En het leuke is, Jezus stelt allemaal vragen terug de hele tijd. Die wetgeleerde stelt een vraag, maar Jezus stelt een vraag terug. Als die wetgeleerde zegt, wat moet ik krijgen? Wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven? Dan zegt Jezus, dat weet je zelf ook eigenlijk. Je bent een wetgeleerde ten slotte. En hij vraagt, wat staat er in de wet? En die wetgeleerde noemt dat op. Heb God lief en je naaste als jezelf. En Jezus zegt inderdaad, u hebt goed geantwoord, doe dat en leef. Dan zou het eigenlijk klaar kunnen zijn, einde gesprek. Doe dat, ga het maar doen in de praktijk en dan is het klaar. Maar het gesprek eindigt niet. Want die man, die wetgeleerde, die heeft waarschijnlijk moeite met dit antwoord, omdat het hem in verlegenheid brengt. En mijzelf trouwens misschien ook wel. Als Jezus tegen je zegt, doe dat en leef. Dan denk je, ja, doe ik dat nou eigenlijk zelf ook? Leef ik daaruit? Het kan ook wat, wat druk veroorzaken. Doe dat en leef. En waarschijnlijk heeft die wetgedeerde ook gedacht. Ja, poeh, uh, wat moet ik hiermee? En dan gaat hij weer een vraag stellen. Hij loopt dus niet weg, wat had gekund. Maar dan gaat hij weer een vraag stellen. Hij vraagt, wie is mijn naaste? En die vraag, die... zorgt er eigenlijk weer voor dat hij afstand neemt. Hij Met die vraag schept hij weer ruimte. Dan houdt hij het van zichzelf af. Wie is mijn naast? Je kan natuurlijk uren en nachten praten over wat is liefde. Wie is mijn naast? Voor wie moet ik zorgen? Dan kun je over praten, over praten en over praten zonder iets te doen. En Jezus laat die man niet wegkomen. En dat is wel heel mooi hoe Jezus dat doet hier... Hij laat die man niet wegkomen. Want daarmee wordt het een beetje abstract, filosofisch, gepraat. Maar Jezus laat die man niet wegkomen. En hij gaat dan een verhaal vertellen waarmee die man ja, wordt ontdekt aan zichzelf. Er liep een pad van Jeruzalem naar Jericho, 27 kilometer. Dat pad was ongeveer zo breed, we zien er straks ook nog wat van. En dat pad was ook gevaarlijk. Als je daar overheen liep, liep je vaak uh, alleen, eenzaam. En... Er waren geregeld rovers, dus mensen die uh, ja, het op je voorzien konden hebben. En dat gebeurt ook in dit verhaal. Die man loopt over het pad, een man, misschien was het een Jood, misschien niet, we weten het niet. Maar die man wordt ook aangevallen. Hij wordt, Zijn kleren worden uitgedaan, hij wordt mishandeld, in elkaar geslagen en hij blijft half dood bij de weg liggen. Maar gelukkig, die priester en leviet komen langs. Nou, een priester en een leviet, die deden dienst in de tempel in Jeruzalem. Wie zijn dat? Dat zijn eigenlijk voorbeeldfiguren. Zij hadden een voorbeeldfunctie. En je, je zou hopen, misschien de Joodse wetgeleerden ook, die komen wel in actie. Die gaan iets doen. Die priester en die leviet komen langs. En wat doen zij? We kijken er even naar. Ze lopen langs, ze doen iets. Nou, nu waren er een aantal redenen waarom ze langs liepen. Het zou kunnen zijn, um, in Leviticus 21 vers 1 vind je dat priesters niet bij het lichaam mochten komen van een overledene. Wel bij een familielid, maar niet bij iemand anders. Dat kan een, een rol gespeeld hebben, misschien ook angst. Hè? Als je over zo'n pad loopt en je komt er in de buurt, voor je het weet ben jij degene waarvan wordt gezegd, ja jij bent degene geweest die die man heeft mishandeld. En toch, ze lopen langs, ze kijken even, maar ze lopen door. Het heeft toch iets teleurstellends. Je ziet iemand die half dood ligt en je laat hem gewoon liggen, je loopt gewoon door. En tegelijk, wat zou jij doen? Als jij over dat pad loopt, wat zou je zelf doen? Het is natuurlijk best makkelijk ...om te denken van, ik zou wel het goede doen. Maar ja, misschien heb ik er wel allemaal geen zin in. Misschien wil ik wel niet helpen. Wat zou je zelf doen? Ik was afgelopen zomer uh, met Liesbeth, mijn vrouw... we, hadden, deden we een treinreis. En we kwamen in allemaal steden. En op een gegeven moment waren we in uh, Rome. En dan liepen we door zo'n straat met allemaal toeristen natuurlijk. Maar er waren ook steeds bedelaars overal. En die reden dan op een, op een, zaten dan op een skateboard vaak. Of op iets in ieder geval wat kon rijden. En ze hadden geen arm meer of geen been. En ze reden rond en vroegen steeds geld aan iedereen. En de eerste keer schrok ik. Toen ik het zag. Op een gegeven moment was er nog eentje. Nog eentje. En ik zag een keer iemand liggen aan de kant. Het gebeurde de hele tijd. Op een gegeven moment waren het er zoveel. Ik zag het niet meer echt. Ik raakte een beetje afgestompt. Ik raakte er gewend aan. Herken je daar iets van? Dat je er ook gewend aan kan raken. Aan leed, nood, wat je ziet. Soms ook misschien op tv wat langskomt. Dan zie je iemand die honger heeft. En die persoon kijkt je aan. Het is voor mij soms bijna het indringend dat ik denk van daar is weer iemand. Het kan een gevoel van, wat moet ik hier nou mee opleveren? Die priester komt langs, die leviet. En dan er komt er ook zo'n vuile Samaritaan langs. Zo'n vuile Samaritaan. Dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar joden en Samaritanen, dat was oorlog. Die haten elkaar. Er komt zo'n vuile Samaritaan langs. Misschien heeft die man langs de kant dat gezien. Voor een jood, voor, helemaal voor die wetgeleerde aan wie Jezus dit verhaalt, is het zo'n vuile Samaritaan. Maar wat doet die Samaritaan? En ja, dat is confronterend, want Jezus brengt dus iemand in beeld. Iemand waarvan ja, hij het echt niet zou verwachten. De Joodse wetgeleerde zou echt niet verwachten van daar komt iets goeds vandaan, van die Samaritanen. Maar die vuile Samaritaan, vanuit, dat, vanuit die Joodse wetgeleerde hebben gezien, die gaat helpen. En Jezus vraagt dan aan die man van wie, heeft, wie is nou een naaste geworden? is het die priester geweest, die leviet, of die Samaritaan? En dan zegt die man, die Joodse wetgeleerde, die zegt niet die Samaritaan, maar die zegt... de man die medelijden heeft gehad. Hij wil niet eens zeggen dat het een Samaritaan is. Een beetje diplomatiek, de man die medelijden heeft gehad. En dan zegt Jezus... dat klopt natuurlijk... Dat is duidelijk. Die man die mee, En het zegt Jezus: doe jij voortaan hetzelfde. Doe jij voortaan wat die Samaritaan deed. Doe jij dat voortaan ook. Anders gezegd, blijf niet alleen bij wat je perfect weet. Bij wat je uh, goed in je hoofd hebt. Bij je leer. Maar ga het doen. Doe het. En dat is ook de boodschap van deze morgen. En misschien een ongemakkelijke. Voor ons, denk ik. Breng liefde in de praktijk. Doe het. Toen ik in de voorbereiding bezig was met dit verhaal... Toen dacht ik ergens... Het is eigenlijk ook prettig. Het is best wel duidelijk. Het gaat om daden. Je moet liefde doen. Ik merkte ook dat het een beetje pijn deed. Of een beetje dat ik dacht van... Oeh, dit is wel... Um, Dit komt dichtbij. En ook... Ja, Jezus die, die... Als je het voor je ziet dat hij tegen mij zegt... Tegen jou zegt, doe het. Poeh. Ik vond het toch wel... Uh, ja, even... Uh, heftig. Een, een, misschien een wat hardere, hardere kant van Jezus die je ziet. Een uitdagende kant zou je kunnen zeggen. Breng die liefde in de praktijk. Dat is wel de boodschap die in dit verhaal zit. Je kunt... Wil je zelf drie ja-maars hebben? Breng de liefde in de praktijk door daden, geen woorden, maar daden. Misschien zeg je ja, maar ik lig zelf aan de kant van de weg. Dat is de eerste. De boodschap is breng de liefde in de praktijk, maar de eerste is ja, maar ik lig zelf aan de kant van de weg. Dat kan natuurlijk zo zijn. Dat je zelf aan de kant van de weg ligt. Dat je jezelf... Dat je zelf vermoeid bent, dat er zorgen zijn in je leven, dat je misschien moe bent, misschien een burn-out hebt of er tegenaan zit. En dat je zelf aan de kant van de weg ligt. Dan is de boodschap niet, stap daar overheen, kom op, nu onbarmhartig, doen. Wanneer je ziet hoe Jezus met, omgaat, met mensen omgaat, zou je kunnen zeggen dat je twee dingen ziet. En daar heb ik twee woorden voor: comfort en challenge. Oké, moet ik even wat over uitleggen. Je kan ook zeggen uitnodiging en uitdaging. Je ziet dat, mensen, uh, je ziet dat Jezus mensen uitnodigt, warm is, troost biedt. Laatst hebben we nog stilgestaan bij dat Jezus zegt: Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik je rust geven. Dat is een kant die waar is. Zo is Jezus. Als je moe bent, dan kun je bij hem terecht. Als je belast bent, dan kun je bij hem terecht. 1 Petrus 5 vers 7. Je mag je zorgen op hem afwentelen. Want u ligt hem na aan het hart. Je mag je zorgen aan hem geven. En in die Samaritaan kun je ook Jezus zelf herkennen. Als Jezus mensen zag die in nood waren. Mensen die het moeilijk hadden. Dan had hij medelijden, stond er dan vaak. Hij werd met ontferming, oud woord, bewogen met medelijden. Hij zag mensen, hij werd erdoor geraakt. En dan kwam hij dichtbij en dan was hij daar. Er. En zo mag je Jezus ook voor je zien. Als jij dat herkent. Ja, maar ik lig, aan de kant van de, ik lig zelf aan de kant van de weg. Dan is Jezus ergens zo voor jou. Comfort. Maar ook challenge dus. Uitdaging. Jezus daagt ook uit. En dat is vanmorgen zo'n boodschap die we komen tegenkomen. Um, breng de liefde in de praktijk. Doe het. Jezus daagt ook uit. Hij zendt leerlingen weg. Ga iets doen. Ga de wereld in. Ga iets betekenen voor anderen. Of denk aan Jezus die zegt, die achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, Zijn kruis op zich nemen. Dat is challenge. Dat is uitdaging. Het is er allebei. Uitnodiging, uitdaging, comfort en challenge. En misschien, ja, is het, is het in jouw leven: mag de comfort meer nadruk hebben? Gezien hoe jij nu uh, je voelt, hoe je in het leven staat, dat er meer dat er moeite zijn in je leven. Dan is er comfort, maar misschien is het ook wel een tijd voor challenge: dat je zegt, ja, het gaat goed. Challenge. Uh, naast de liefhebben, ervoor gaan. Die twee kanten. Breng liefde in de praktijk. Je kunt zeggen, ja, maar ik lig zelf aan de kant van de weg. Je kunt ook zeggen, ja, maar ik kan niet de hele wereld helpen. Het kan zo uh, groot zijn, wat Ron net ook zei. Het is vaak groot. Wat die Samaritaan doet, is natuurlijk ook heel groot. Het mooie is tegelijk dat je ziet dat uh, hier iemand op het pad komt... Van die Samaritaan. Er is iemand op zijn pad gekomen. Hij loopt ergens. En hij ziet iemand die in nood is. En dat kan ons denk ik ook helpen. Als je denkt van. Ik kan niet de hele wereld. Je kunt ook niet de hele wereld helpen. Dat kan niet. Maar er zijn misschien wel mensen op je pad. Mensen dichtbij. Misschien in je eigen gezin. Misschien op je werk. Of in, in de buurt waar je woont. Waar ook maar. In de Ronde Venen. Mensen waarvan je zegt, ja die zijn in nood. En dan kun je een barmhartige, een, iemand zijn die bewogen is. Kun je zijn als je aardig bent voor dat jongetje of dat meisje in de klas. Dat eruit ligt, dat gepest wordt. Dan kun je een barmhartige Samaritaan zijn. Iemand die liefdevol is, die liefde in de praktijk brengt. Je kunt een Samaritaan zijn door je kind te troosten als het zegt... Mama, papa, ik kan niet slapen. Of als het verdrietig is. Je kunt een Samaritaan zijn door iemand tuin op te knappen. iemand huis schoon te maken. Je kunt een Samaritaan zijn door iemand die nieuw is in Nederland te helpen met de taal. Iemand die eenzaam is een bezoekje te brengen. Of iemand die financiële nood heeft bij te staan. Dat zijn dingen waartoe Jezus ons oproept. Mensen in nood bij te staan. En het is ook zo mooi en zo belangrijk en goed. Als je ziet, deze man die half dood aan de kant van de weg ligt, die kan weer verder. Hoe fijn is dat als je in nood bent dat er iemand is die bij je is, die je troost, die dichtbij is, die je helpt. En zo praktisch ook wat die man doet. Hij staat er. Hij ligt daar aan de kant van de weg en er is gewoon iemand die hem overeind helpt. Die zijn wonden verzorgt. Ik hoop dat het je aantrekt. En misschien zeg je ja. Voor mij een tijd voor challenge. Liefde in de praktijk brengen. Misschien is het ook een tijd voor comfort. Ik wil je vier handreikingen meegeven. Vanochtend dacht ik er moet nog een vierde bij. Maar vier, vier handreikingen. En De eerste is deze. Breng liefde in de praktijk. Bid eens om mensen op jouw pad. Misschien zijn er al mensen op je pad. Misschien kun je ook eens naar huis gaan, op je knieën gaan en vragen. Heer, wilt u mij mensen op uw pad brengen waarvoor ik iets kan betekenen? En ga dan eens kijken wat er gebeurt in je concrete leven, waar jij bent. Dat is de eerste. De tweede is bid om bewogenheid. Misschien herken je wat ik een beetje noemde, dat, dat je hart soms wat afgestompt kan raken. Die collectant, hè, die, die werd genoemd. Dat je denkt van, ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel hart voor die mensen. Daar kun je om vragen aan God. Als je je bewust wordt, als je bij hem komt, dan mag je je eerst bewust worden van hoe, hoeveel hij van jou houdt. Hoe diep zijn bewogenheid naar jou gaat. En mag je ook bidden, geef mij die bewogenheid ook voor mensen om mij heen. En de derde, doe iets. Kan natuurlijk niet ontbreken bij deze spreek. Breng de liefde in de praktijk. Doe iets. Hoe je het praktisch zou kunnen maken, misschien heb je een andere vorm. Thuis heb je vast een aviertje. Maak eens drie kolommen. De eerste kolom zet je boven eh, persoon. Boven de tweede kolom zet je nood. En boven de derde persoon zet je actie. Bedenk eens welke persoon bij jou, in je gezin, in je buurt, om je heen. Wie is er in nood? Wat is er aan de hand? Wat speelt er? En zet dat bij nood en vervolgens actie. Wat kun je doen? Kun je iemand bezoeken? Kun je op een andere manier iets voor iemand betekenen? En ga dat vervolgens uitvoeren. En een soort eenmalig iets, misschien kan het ook vervolgens vaker. Maar eerst is een stap zetten. En de vierde is, uh, die staat niet op de PowerPoint, maar dat is het danken, dacht ik vanmorgen nog. Want er zijn, als je terugkijkt in je eigen leven, kun je zo vaak momenten herkennen dat je zelf, en het is ook goed om te erkennen, dat je zelf die Samaritaan bent geweest. Als je iemand hebt getroost, als je er voor iemand bent, dan ben je die Samaritaan al geweest. En dat, daar kun je misschien van denken, dat is heel klein, het is toch. ...waar Jezus toe oproept... ...iets in de praktijk doen... en er ...voor mensen zijn. Vanmorgen dus geen woorden maar daden... ...en ik hoop dat... ...dan moet ik misschien niet zeggen... ...maar dat het beeld van Feyenoord niet te veel blijft hangen... ...nu gebeurt dat wel... ...denk aan Jezus zou ik zeggen... ...aan die barmhartige Samaritaan... ...die bewogen is... ...en... Um, Die bewogenheid die heeft hij voor ons en geeft hij door aan mensen om jou heen, die er op jouw pad zijn. Zullen we nu ook met elkaar bidden. In het gebed ben ik een moment stil, voel de ruimte om uh, gewoon tot rust te komen of even misschien iets te zeggen tegen God. Laten we bidden. Heer, goede God, u bent goed en u bent iemand die omziet, aandacht heeft voor mensen die in nood zijn. Dat zien we in zoveel dingen, in dat u, Heer Jezus, naar mensen toe ging die ziek waren en hen genas. En dat zien we in die Samaritaan, dat u medelijden kreeg met mensen die het moeilijk hadden. We zien het dat u in het dat u naar de aarde kwam. Dat u niet ver weg bleef op afstand, maar dat u één van ons werd, bij ons kwam. En ook in dat we hier nog steeds zijn. Ondanks dat u zoveel jaren geleden al weg bent gegaan, dat we hier nog zijn. Door uw geest. Dat u er vandaag bent. En vandaag nog steeds... Vol liefde bent, vol betrokkenheid, vol bewogenheid. In een moment van stilte zijn we bij u. Dank u wel dat we zo bij u kunnen zijn. Met wat er is in ons leven. Met onze jammer's. U weet het ook als we zelf aan die kant van de weg liggen. U kent moeite die er kunnen zijn in ons leven. Wees daarin dichtbij. Als er zorgen zijn, verdriet, vermoeidheid, wat ook maar. En geef steeds weer barmhartige Samaritanen om ons heen. Allereerst u zelf. Maar ook lieve mensen om ons heen die er voor ons kunnen zijn. En we vragen u, Heilige Geest, wilt u ons steeds weer aanraken? Steeds weer bewogen maken? Wilt u ons hard raken? En ons helpen om bewogen te zijn en ook om actief te zijn. In Jezus naam. Amen. Tijd voor een lied. Wij gaan een lied voor jullie spelen. Misschien ken je het, misschien ken je het niet. Misschien leer je het gaandeweg kennen. Um, ik nodig je uit om uh, mee te zingen, want het is een oproep aan ons allemaal. Go, lift the feet, the hungry stand beside the broken. We must go, stepping forward, keep us from just singing, move us into action. We must go. Fill us up and send us out. Fill us up and send us out. Fill us up and send us out, Lord. You fill us up and send us out. Fill us up and send us out. Fill us up, and send us out, Lord.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 We gaan nog met elkaar danken en bidden. Heer, U geeft ons adem. En dankzij U leven we. Zijn we er? En we danken U dat U ons wil vullen en ons uit wil zenden. U ziet ons zoals we zijn. En we. Erkennen ook dat het geregeld nog niet gaat. Dat we niet leven zoals u het wil. En we vragen u ook vergeef ons daarvoor. Neem alles wat niet klopt, maar zoals u het wil, neem dat weg. En we danken u dat u dat doet. Dat u een God bent van vergeving, steeds weer. Dat we daarop mogen bouwen. En we bidden u om kracht, om daadkracht, om wijsheid van uw geest. Om op onze manieren Samaritanen te zijn voor onze omgeving. En we bidden u ook, vul ons daarvoor overvloedig met uw liefde. We danken u ook voor mooie dingen die er gebeuren. Plekken waar samen wordt gewandeld, gegeten, films worden gekeken, er ontmoeting is. We bidden u om bloei. Bloei van ons als gemeente, bloei van de ronde venen, bloei van de kringen waarin we elkaar ontmoeten. Wees zo nabij met uzelf. En ga met ons mee deze week. Geef ons kracht als we moe zijn. troost wanneer er verdriet is in ons hart, de nabijheid van u en anderen als we eenzaam zijn, uw vreugde, uw plezier in het leven, wilt u nabij zijn en wilt u ook zijn bij deze wereld waarin we op zoveel plekken nood zien, lijden Wees aanwezig alsjeblieft, zoals u dat ook bent. Zo bidden we u. Wandel met ons mee en we prijzen u voor wie u bent. Amen. Ik heb nog een paar mededelingen voor u dan zijn we alweer aan het eind van, uh, van deze dienst gekomen. Dan, uh, daarna zingen we... Na de mededeling en de collector nog een paar liederen en dan is het tijd voor koffie. En, uh, ik was even benieuwd, Zij zijn er nog kinderen geweest naar Ferdinand de afgelopen week? Ik zie één vinger, nee, nee twee, ja, ja er zijn er wel meer geweest. Ja, Volgens mij was het vol toch, het was wel aardig veel kinderen waren er hè, dinsdag. Het is elke keer een goede gewoonte dat we in uh, de, de, de vakanties uh, uh, één dag prikken en dan wordt er een uh, film getoond voor kinderen, de familiefilm noemen we dat, maar op de andere kant van deze flyer, en die vind je dus ook uh, in de kerken, uh, in de hal er staan nog heel veel andere films afgelopen vrijdag was uh, A Star Is Born, en komende vrijdag is Bohemian Rhapsody, die wordt dan hier getoond in, uh, op, het, op het scherm en uh, ja Bohemian Rhapsody, het is uh, geloof ik nu al de op één na succesvolste bioscoopfilm van um, uh, in Nederland, ooit vertoond dus het is, het is een kaskraker um, ik heb mezelf niet gezien Uh, het gaat over het leven van Freddie Mercury, een ode aan Queen, zogezegd. Zo uh, en, en dat past in die zin in, in het thema van de hele filmmaand. Dus uh, de, dit is de tweede film uh, komende vrijdag. Maar komen we dus nog twee vrijdagen met een film. En het staat allemaal in het thema van muziek. Uh, dus je mag er wat van vinden. Je mag komen kijken. Hè? Dan, uh, uh, je mag kijken en dan weer gaan. Je kunt ook uh, er eens over napraten. Dat uh, past allemaal bij uh, ja, zo'n Veenhard film. komende vrijdag dus Bohemian Rhapsody. Even kijken, wat had ik nog meer... Um Ja, wij proberen als uh, Veenhardkerk ook altijd een beetje de Samaritaan te zijn... ...door bloemen weg te geven. Dus dat doen we elke, elke week. We staan Hier uh, staat dan een bosje bloemen. En die gaat dan naar de mensen in onze omgeving. En soms om mensen te feliciteren en andere keer om mensen wat te steunen. In dit geval gaan de bloemen die gaan naar het nieuwe zorgcentrum in Wilnisdorp. Daar is in het dorp een uh, nieuw zorgcentrum geopend. En uh, wij willen ze eigenlijk... Uh, ...support geven en feliciteren met de opening. En dan krijgen ze de bloemen. In mei, dat is nog uh, ja, een goed, uh, goede maand, of uh, twee maanden zelfs... Uh, ...maar alvast een aankondiging. Uh, in mei start de introductiecursus. Dat is een cursus voor mensen die hier misschien al wat langer te gast zijn... ...en erover nadenken om zich aan te sluiten bij de Veenhardkerk. Ben je zo iemand of ken je zo iemand? Weet dan, in mei uh, start zo'n cursus en dan krijg je eigenlijk net even wat meer te horen over... Wie we zijn als kerk, hoe het hier een beetje werkt. En nou, mogelijk is dat voor jou hartstikke interessant. Dan had ik nog een filmpje wat ik wilde laten zien. Willem, kan jij die starten? We blijven wel een beetje in het Rotterdamse hangen. Hè? Ik weet niet, uh, we gaan van de Kuip naar de Ahoy, maar uh, <laughs> er zijn ook mensen die dat leuk vinden. Maar goed, uh, ja, de EO Jongerendag. Uh, uh, op de Veenhardkerk Facebookpagina had ik al een oproep gedaan. Zo van, hé, hey, uh, laten we nou eens kijken of we daar met een, gro een grote groep uh, mensen naartoe kunnen gaan. Dus je kunt je kaarten rechtstreeks uh, bestellen. Je mag je ook bij mij melden. Uh, ik wilde eigenlijk gewoon kijken of we met een groep kunnen gaan. Zodat we ook bij elkaar kunnen zijn en, uh, op die dag. En dat we nou, ook samen vervoer kunnen regelen. Dus nou, hier bij deze nog even de extra oproep. Er zijn geloof ik op dit moment meer chauffeurs dan uh, mensen die uh, meegaan. Maar dat, uh, er is wel enthousiasme. Dus ik hoop dat de jongeren ook zo meteen uh, uh, ja, dat... Uh, Uh, ...omzetten in, uh, in daden. Hè? Misschien dan uh, gewoon maar gaan. Dat is geen woorden, maar daden. Laten we dat uh, erin houden. Uh, en het laatste, misschien nog een manier om Samaritaan te zijn... ...is dat we gaan collecteren. En dat doen we deze hele maand voor, uh, voor dit doel. Dat is, uh, ja, wij, wij gaan een bijdrage leveren uh, uh, die het mogelijk maakt... ...voor vluchtelingen om zwemles te krijgen... In Nederland uh, uh, word je vanaf je vierde je al uh, uh, op zwemles gestuurd. Maar kom je hier niet vandaan, dan is het. Ja, het zijn er ook volwassen mensen. Die hebben nog nooit echt leren zwemmen. Dat is gewoon gevaarlijk in Nederland. Er is overal water, zeker hier in de polder. Uh, dus het is verstandig dat die mensen gaan zwemmen. Maar het is niet altijd heel goed financieel op te brengen. En daarom gaan wij uh, nou, wat, uh, wat inzamelen. Dus uh, deze hele maand daarvoor je bijdragen. We zingen samen nog twee liederen om de dienst af te sluiten. We beginnen met een lied over dat de liefde van God steeds meer zicht krijgt in de wereld. Laten we gaan staan. Als de hemel openbreekt.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 De wind steekt op, de wind steekt op. Waar zij waait, leek uw kerk weer op. Het vuur laait op, het vuur laait op. Een vuur van liefde voor God. Als uw heilig vuur ontbreekt.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 De wind steekt op, de wind steekt op, waar zij waait, leeft uw kerk weer op. Het vuur laait op, het vuur laait op, een vuur van liefde voor God. Laatste lied is een, uh, een gouden ouwe die mij doet denken aan mijn tijd op de EO Jongerdag. Het, uh, het is nog niet zo lang geleden, maar toch. Um, en samen zang met mannen en vrouwen. En um, ja, we, ik, we missen een vrouw op het podium, uh, maar de vrouwen mogen Charol volgen. Dan komt het helemaal goed. U bent heilig, u bent machtig, u bent waardig, u bent waardig, hier en ons zacht, ik wil volgen, ik wil volgen, en ik wil luisteren, ik wil luisteren, van u houden. Iedere dag, iedere dag. Ik wil zingen en juichen, in aanbidding mij buigen. U de Heer, alle Heeren, u mijn God wilt, ik eerder. Ik wil zingen en juichen, in aanbidding. Ik ben mijn vredevorst, en ik leef alleen voor U. Gewoon nog een keer. U bent heilig, U bent machtig, U bent waardig, U bent waardig, hier en ons af. Ik wil volgen, ik wil volgen en ik wil luisteren. Ik wil luisteren. Van nu houden. Van nu houden. Iedere dag, iedere dag. Ik wil zien En mijn vrede voorst. En ik leef alleen voor u. Volgens mij heb ik nog nooit uh, zo hard horen zingen hier in de kerk. Dat is toch prachtig? Waar je ook heen gaat. Of je naar Wilnis gaat, naar Meidrecht, naar Nieuwegein, naar Rotterdam. Alle plekken waar je naartoe kunt gaan. God gaat met je mee.